8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het plan B van de Britse premier May... lijkt grotendeels op de deal die vorige week werd weggestemd in het Lagerhuis. De voornaamste wijziging is dat May in Brussel wil gaan praten over de backstop. Dat is de regeling over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Voordat ze naar Brussel gaat wil ze daar eerst over praten met partijgenoten... en de Noord-Ierse DUP die haar regering aan een meerderheid helpt. Bij brand op twee schepen in de zeestraat tussen Rusland en de Krim zijn zeker tien mensen omgekomen. Veertien mensen zijn gered en zeven bemanningsleden worden nog vermist. De brand ontstond op een LPG-tanker die brandstof overhevelde naar het andere schip. Om aan de brand te ontsnappen sprongen veel bemanningsleden in zee. Beide schepen varen onder Tanzaniaanse vlag. De bemanningsleden zijn Turken en Indiërs. Een man van 25 uit Den Bosch is veroordeeld voor het stelen en delen van een bloot video van een vrouw uit Medemblik. De rechter gaf hem een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. De man had het filmpje uit de dropbox van de vrouw gehackt. Daarna chanteerde hij haar en dreigde de video op de website Dumpert te zetten. Toen de vrouw weigerde hem geld te betalen, voerde hij zijn dreigement uit. De rechter dwong Dumpert om het filmpje te verwijderen, maar toen was het al bijna een miljoen keer bekeken. De zanger Duncan Lawrence gaat voor Nederland naar het Songfestival, heeft de omroep Afro Tos bekendgemaakt. De 24-jarige Lawrence studeerde afgelopen jaar af aan de Rock Academie in Tilburg. En in 2014 deed hij mee aan The Voice of Holland. Hij bereikte toen de halve finale. Hoe het liedje van Duncan heet wordt later bekendgemaakt. Het 64ste Songfestival is in mei in Tel Aviv in Israël. Het weer. In het noorden kans op wat lichte neerslag. Het kan daardoor plaatselijk glad worden. Vannacht vriest het 1 tot 4 graden. Morgen trekt er een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost over het land. Daar kan 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. Smiddags is het iets boven 0 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Slaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 De één schrijft al tien jaar liedjes, zoals bij papa en mama thuis vroeger op haar kamertje toen ze nog heel jong was. De moeder ging zelfs naar de dokter, is dit wel gezond? En de gelukkige zei de dokter, ja dit is heel gezond. Beter dan naar scheempjes, turen immers, ja toch niet dan? De tweede studeert aan de Metal Factory in Eindhoven. De metal factory in Eindhoven. En de derde zwaait bijna af aan de Herman Brood Academie in Utrecht. Ja, niet de minste bent u hoort het alweer. Ze zijn geïnspireerd. Door de riot gruel movement uit de 90s. Zijn er mensen die dat nog bewust hebben meegemaakt hier? Of, um... Ah, oké. Okay. Daarvoor later meer dan. Dan kun je ook altijd nog even googelen. Doe dat alvast even. Hun motto is, en dat is niet, uh, niet min. <laughs> Good girls swallow, en bad girls spit. Jawel. En dat wordt vereeuwigd in twee EP's.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 Van Lilith en dat was de eerste band die uh, heeft opgetreden. De, de gebeden van PP Fischer zijn een beetje gehoord. Ja, dat is 5 eurocent. Daar doen we niks mee. Ja. <laughs> uh, de dames Tessa, Inge, Maike. Want dat zijn de dames die het, uh, vanavond uh, uh, het, uh, de eer hadden om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 Of dat de onder andere, ik weet niet of dat de, ja, de reden is, maar... Ja, ja. Uh, nog even voor, uh, voor mensen die willen weten waar jullie op het wereldwijde web zijn te vinden. Nou, hoe goed je dat vraagt. Ja. Uh, <sus> ja. uh, Oké, okay. nee, nou... Die hoort er uh, wel standaard bij. Dus. Uh, we zijn te vinden op Facebook, als je daar Lilith bent NL. Eigenlijk overal waar je ons zoekt, op oh, Facebook Lilith NL, maar alle andere plekken waar je ons zoekt ook Lilith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 Dankjewel, wij zijn tijgerparties, dit is ons laatste nummer. Heel erg bedankt allemaal.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 Little boy, let me worry about you.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 Kijk, dat is dus niet Emma Watson. Dit is Emma Watson van Audio Adam, oh. zitten dus weer gigantisch naast. Don't say it's easy